3 uur, Rachid Finch met het NOS Journaal. D66 wil dat de ov forensen worden gecompenseerd voor de afschaffing van de onbelaste reiskostenvergoeding. Op het verkiezingscongres in Den Haag is een voorstel aangenomen dat werkgevers de mogelijkheid biedt om OV-gebruikers tegemoet te komen. De tax zelf, zoals die werd afgesproken in het vijfpartijenakkoord, blijft overeind. D66 wil het voor werkgevers fiscaal aantrekkelijker maken om werknemers te helpen. De overheid zou hier extra geld voor moeten reserveren. In het verkiezingsprogramma van D66 stond dat er een overgangsregeling zou komen die vooral Forense ontziet. In plaats daarvan komt nu de voorgestelde compensatie via werkgevers. Andere partijen die het akkoord sloten willen voor een deel of volledig af van de Forense tax. In delen van Groningen, Drenthe en Friesland zijn de landelijke radiozenders niet via de ether te ontvangen. De oorzaak is een glasvezelbreuk tussen Hilversum en de tijdelijke zendmast die in Assen is neergezet na de brand in de zendmast in Smilde. De breuk ontstond rond 11 uur vanochtend en is inmiddels gelokaliseerd. De verwachting is dat er aan het eind van de middag... een tijdelijke oplossing is voor de ontvangstproblemen. Het dodental bij een gasexplosie in de grootste olieraffinaderij van Venezuela... is opgelopen naar 19. Zeker 50 mensen raakten gewond. Volgens de staatstelevisie is de situatie onder controle... en is er geen gevaar voor meer explosies. Het complex waren vanochtend rook en vlammen te zien. Omwonenden zijn geëvacueerd. Het gaat om een van de grootste raffinaderijen ter wereld. Er worden 645.000 vaten olie per dag verwerkt. Bij een auto-ongeluk in het Zeeuwse Zoutenlanden... is oud-topman Wisse Dekker van Philips omgekomen. Door nog onbekende oorzaak raakte hij met zijn auto van de weg... en reed tegen een verkeersbord, bord, een hek en een schuurtje van een woning aan. Het is nog niet duidelijk of hij overleed door het ongeluk... of dat hij eerder al onwel was geworden. Wisse Dekker was 88. Het weer kan zo pittige buien met onweer. Vooral in het westen en noorden kan veel neerslag vallen. Het is 19 tot 23 graden. Morgen verspreidt over de dag buien, soms met onweer. Morgen is het 18 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie Files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... bij knooppunt Hoevenlaken 2 kilometer. Na een ongeluk op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag... bij knooppunt Gouwen, 2 kilometer. De weg is daar nog steeds helemaal dicht verkeer naar Den Haag kan omrijden vanaf Bodegraven via Alfa aan de Rijn over de N11. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij knooppunt Terbrechtseplein 2 kilometer. A20 Gouda richting Hoek van Holland bij Moordrecht 3 en bij Rotterdam Centrum 3 kilometer. En bij de werkzaamheden op de A27 vanuit Breda naar Gorkum bij knooppunt Hoijpolder 2 kilometer. Wil je beter leren coachen?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 Privacy, eh? Paul Groot en Owen Schumacher geven aan de hand van actuele sketches, imitaties en parodieën een kijk op de afgelopen week. Het satirische programma Koefnoen. Vanavond om kwart voor tien, de Avro, op Nederland 1. En, eerst eh, wat. Ja, dat heb wel wat. E-matching. Online dating, alleen voor hoger opgeleiden. E-matching.nl, durft u het aan. Dit is Radio 1. Opium, het cultuurmagazine van de avond. Hans Smit. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Opium. We zitten in de, de Nock van Caray in de amstel Bent u in de buurt, komt u even langs. Heeft u de uitmarkt wel even gezien? Vooral, uh, kom, vooral deze kant op komen. En uh, woont u in Groningen, Drenthe of Friesland... De verbinding is bijna weer hersteld. We komen u halen. Nee, we, we, we hopen dat uh, de, de verbinding in de loop van de middag, heb ik net begrepen, dat het dan weer goed is. Dat die glasvezelbreuk tussen Hilversum en de tijdelijke zendmast die in as is neergezet, dat, die, uh, is, uh, nou, dat is gerepareerd. Dat is, zou toch fijn zijn. Uh, twee gasten aan tafel. Uh, Renske Wels, uh, onze cabaretier-deskundige. Uh, ook van Trouw trouwens, uh, En van, van zichzelf natuurlijk vooral. <laughs> die uh, komt ons straks vertellen wat we uh, dit seizoen kunnen verwachten aan kleinkunst en cabaret. Ben je al op de uitmarkt geweest eigenlijk? Nee, nog niet. Slecht, ja. hè? Ja, nee, weet ik niet. Oh ik, ja, heb ik, daar ik heb uh, een gezin met kleine kinderen. Dus ja, dan is het ja. uh, boodschappen doen. En we komen ook net terug van vakantie. Dus het is allemaal nog een beetje hectisch. Ja. Dus ik weet eerlijk gezegd, ik denk dat wat ik ervan mee ga pikken... toch vooral via de televisie gaat komen. Ja, je weet wel waar het is. Het is uh, op het museumplein. Het ja. is dus die kant op, ja. ja. Ook aan tafel uh, Philip Snijder, uh, het boek Het Geschenk, dat uh, komt binnenkort uit. Uh, Jij ja, ja, moet naar de ik hè? Jazeker, ja. ik, ben, ik moet uh, snel door hier naar de Literaire Salon om uh -huh. vier uur. En ik ben daar met uh, Anton Doutsenberg. ik geloof ik ook bij jullie in programma Jij ja, vorige geweest. week nog hier. En de Belgische schrijver Dangre, met z'n drieën worden we geïnterviewd om vier uur. Ja. Ja. En weet je al wat je ongeveer kunt verwachten daar, of... Geen idee, nee. Ik hoop veel mensen in elk geval. Ja, dat, dat zou, mooi zijn. Ja, zou ja. mooi zijn. ja, het zou mooi zijn. Ja, goed. Uh, straks gaan we het over, over je boek hebben. Bij de uitmarkt is ook altijd een uh, nou, logisch, een boekenmarkt. Uh, naast de nieuwste boeken, die literaire salon en nog veel meer... kunt u ook terecht voor koopjes in de ramsbakken... en voor handtekeningen van uw favoriete auteur. Zojuist zingen hier de Stefan Terborg, Frederik Schut... en Niels Gerson Lohman hun boeken. En die kwamen heel goed voorbereid, namelijk met een pen op zak. Niet onbelangrijk. Verslaggever Laura Kors, die keek even mee. Stefan Ter Borg, een, een mooie zilveren parker. Ja, prachtige pen. Ik heb, er, ik heb er ooit nog eentje gekregen toen ik de Opium won. Dus uh, die gebruik ik nu voor het signeren. Graag gedaan nog, hè, daarvoor? Ja, alsjeblieft. Ja, het resultaat <laughs> uh, ligt hier voor jou. Ja. Precies. Uh, prachtig boek. Ik uh, raad het mensen aan om het uh, te kopen. Massaal zelfs. Dus. Je hebt er nu net één verkocht uh -huh. en één gesigneerd dus. Ja. Wat stond erin? Uh, voor Elisabeth stond erin. En de datum ook nog. Dus... Alleen maar voor Elisabeth en het datum. Ja. Anders moet ik on the spot allemaal... Uh, ja, ook nog een handtekening. Maar anders moet ik allerlei leuke tekstjes gaan verzinnen. En daar, ja, daar beginnen we niet aan op dit tijdstip. Hoewel het is al middag, hè. En die handtekening die jij in uh, de boeken zet... Is dat ook de handtekening waarmee jij je bankafschriften uh, ondertekent? Uh, ik weet niet of we Nigeriaanse kroonprinsen meeluisteren. Dus uh, nee. <laughs> Wat is nou de meest opmerkelijke opdracht... die je ooit in een boek hebt geschreven tijdens de seniorsessie? Ehm... Um... Uh, dood aan Noord-Korea. Dat was voor een Zuid-Koreaans meisje. Oké, okay, nou ja, even afwachten nu maar, hè. Pom -pom -pom -pom -pom. Je staat hier het boek van Stefan Terborg Borg te kijken. Ja, dat klopt. En ga je het kopen, want hij, hij, dat is hem, hè? In... Ja, ik zie het. Ik had nog niet gezien dat de schrijver erbij zat. Ja, nu kun je het eigenlijk niet maken om het boek weer terug te leggen en door te lopen. Ja, ik, uh, ik ben nog even aan het kijken op de achterkant. Ik ben wel heel benieuwd wat het over gaat, want ik ken hem nog niet. Dus ik ben wel geïnteresseerd. 17,95? Ja. Toch nog even een vraag. Misschien moeten jullie wat meer reclame maken. En als een soort van spreekstalmeester hiervoor de tent. Mensen! Misschien moet jij wat meer reclame. Oké, ik ga één poging doen. Mensen, gesigneerde exemplaren! Ze staan allemaal schaapachtig naar me te kijken. Dit is uw kans voor een, op een handtekening van... Frederik Schut, ja, ja, ja. Stefan Ter Bocht. Niels Gerson, Loman, kom op, wie maakt me los? De vrij genonte vertoning heeft helemaal niets opgeleverd. Nou, waar heb je het over? Er staan hier rijen inmiddels. En ja, dat is de radio, hè? Dat is handig. Mevrouw, wat denkt u ervan? Als ik een boek zo koop, dan koop ik hem in de boekwinkel. Ja, nu gesigneerd, hè? Het is uw kant. Ja, dat is echt mijn neus veel. Ja, na de wervende teksten van Laura Kors werd het ineens een stuk rustiger op de uitmarkt. Maar goed, uh, die mevrouw van de elite weet er liever achter koopjes aan te gaan op de uitmarkt dan achter handtekeningen. Denkt u daar anders over snel dan naar de stand van Boekhandel Martirium op het Museumplein in Amsterdam. In het hartje van de uitmarkt. Filip uh, uh, Sneijder, uh, uh, dat signeren, je moet straks ook na de literaire salon Ja, inderdaad. Ja, na, het, uh, na de literaire ja. salon is er bij de kraam van Boekhandel Martirium om vijf uur. Ja, niet niet uh, steeds die de naam noemen, anders krijgen we problemen. Oh ja, ja. nou. Een boekhandel ergens. Oh ja, de slechte noem ik <laughs> ook nog even. Uh, ja. Oké, okay, goed. Ja. Ja. Ja. Ja. Uh, maar heb jij, daar, daar ging het net over... heb jij een speciale handtekening ontwikkeld ook daarvoor? Of is dat nou, gewoon... wel, en, en, inderdaad geloof ik wel dat, er, dat ik een, een krabbel heb... Die, die in alle boeken die ik signeer uh, uh, gezet wordt, inmiddels. Ja. En uh, ik heb er ook wel een, een, een paar woorden, woorden bij die vaak, die ik ja, vaak gebruik. Heb je zo'n ja. leuk tekstje? Ja. Of... Nou ja, nee, niet zo heel erg. Ik, ik schrijf vaak uh, met vriendschap. Dat of is in vriendschap. Nee, in vriendschap. In vriendschap. Ja. En dan een, een kabbel. Ja. En soms natuurlijk iets, uh, iets persoonlijks. Als, als, als je, je mensen men dat kent, vraagt. Mensen dat willen, uh, ja, natuurlijk. Ook van voor mijn lieve man. Uh, Zeker. Dat, ja, doe, hoor. Dat, doe, dat vind ik eigenlijk heel raar. Want dat, dat is toch jouw tekst dan niet? Ja, maar dat, dat is de, de, de, de geste die je natuurlijk doet voor mensen. Als mensen dat, dat leuk vinden. Dan schrijf ik ja. erin wat ze willen. Vanzelfsprekend. Ja. Ja. Ja. Okay. <laughs> Goed, uh, we gaan zo verder praten over je boek. Eerst nu weer muziek. Skazie, Skank, Iris... The New Cool Collective. Collective. Slechte nieuws is dat het einde van het nummer is. Goede nieuws is dat we straks nog een keer naar ze kunnen luisteren. En dan spelen ze namelijk jackpot. U luistert naar nou Opium bij de Afro op Radio 1. Uh, Philip Snijder hier aan tafel. Het Geschenk heet zijn uh, nieuwe boek... waarin een jongeman van zijn stervende vader de opdracht krijgt... om zijn nooit gekende grootvader op te zoeken. En na lang uitstel reist hij af naar een kanaaldorp in Oost-Groningen. Daar ontvouwt zich de herziene levensgeschiedenis van zijn opa... Musselkanaal? Hebben we het dan over? Ja, inderdaad, een, een deel van het boek speelt in het uh, overbekende plaatsje... Musselkanaal ja, ja. in Zuidoost-Groningen, dat is zo. Ja. Ja, waar jouw roots op liggen? dat toe? komt omdat mijn, vader daar inderdaad, ja. mijn eigen vader daar vandaan komt. En ik ja. vond het flauw om dan een plaatsje te nemen dat er vlakbij ligt en net even anders heet. Dus dat is ja. gewoon ja, ja. zijn geboorteplaats. Wat vinden ze daar in Müsselkanaal ervan, dat, uh, dat hun dorp... Geen idee. Ik heb nee? nog geen bericht nee? uit Müsselkanaal. Nee. Nee, nee, nee. <laughs> Snijder, maar super. Dat is, niet, is dat niet de oorspronkelijke naam? Maar... Ja, maar dat doet er niet. Dat nee, doet nee, niet. Nee. Nee, maar het is grappig, want die familie die komt daar wel vandaan. Ah, ja, ja. Ja, daar hebben we het dan niet over. Daar wil nee. je het niet over hebben. Dat is duidelijk. Nee. Uh, uh, Amsterdam is de andere kant. Want die, die grootvader die, die zit in, in Osdorp, in, in een bejaardenhuis in feite. Ja. Uh, en die relatie met, tussen die vader en die grootvader die is eigenlijk nooit echt heel goed geweest. En dat zit nee. zich een beetje voort in de kleinzoon, toch? Precies, er is een, een conflict geweest tussen uh, vader en zoon. Dus de, de vorige generatie, toen die vader een jaar of zeventien was, ze, ze zijn uit elkaar gegaan en hebben elkaar dertig jaar niet gezien. En uh, uh, in, ja, in het licht van het feit dat de, de, de vader uh, snel doodgaat... hij is aan het sterven, is er een verzoening... heeft er een verzoening plaats tussen die grootvader en zijn zoon. Mm -hmm. En uh, ontmoeten ze elkaar kort weer in het bejaardenhuis. En de vader wil graag dat, ze, dat de kleinzoon... in de tijd dat hij nog leeft, ook die grootvader ontmoet. En ja. nou, in die, in, die uh, in de laatste dagen, weken van zijn leven krijgt hij dat verzoek van die vader. En uh, geeft daar niet geen gehoor aan. Hij schrijft het voor zich uit, stelt het uit. Waarom uh, doet hij doe dat? Nou, uit, uit een soort gebrek, ik denk uh, voornamelijk uit gebrek aan daadkracht. Hij, hmm. hij, hij, hij, hij, hij staat vrij slap in het leven in die jaren. En komt er niet toe om, uh, om echt die ontmoeting aan te gaan. En wat hij doet is een ontmoeting verzinnen. Hmm. Hij wil zijn vader een, een geschenk geven. En dat, dat zou dan een verzonnen ontmoeting... Uh, uh, Geïdealiseerde ontmoeting met die grootvader moeten zijn. Ja. Waarin die grootvader ook hem uh, een, een geheim, een familiegeheim, onthult, dat die jongen natuurlijk ook verzint, hem in de mond legt. Dat is het gegeven van het boek. Het ja. Ja. Dus mooie is dat die, die herinneringen van die grootvader... aan die tijd in Musselkanaal, gedeeltelijk ook in de oorlog... een soort verzetsdaad die hij die heeft gepleegd... die, die uh, uh, weef je heel fraai door, door het boek heen. Door ja. de, door de uh, hoofdstukken die over dat, ja, dat uh, morsige leven van die jongen gaan in feite. Hoe oud is die jongen dan? De jongen in het boek is begin twintig, mm -hmm. ja. Ja. ja, maar die, die, die, ze komen wel redelijk uit de lucht vallen, die, die, die herinneringen. Dat ik denk, waar, waar komt dit ineens vandaan? Nou ja, het is, het is een verhaal, het zijn geen herinneringen. Het is, het is een verhaal dat hij, dat hij ontdekt ja. om zijn vader aan te reiken. En waarmee zijn het leven van die vader hm. uh, op de valreep nog omhoog uh, gebracht wordt. Uh, ja. uh, meer glans en kleur krijgt. Dus hij zoekt ele elementen in, uh, in de verhalen die zijn vader hem echt heeft verteld. En gebruikt die... Om een verhaal te bedenken. dat hij de nooit ontmoette opa in de mond legt. en dat verhaal, als hij dat zijn vader zou vertellen. zou het die vader volgens hem. Ja. geluk geven. Ja, ja. Geluk. Ik bedoel, genezen zal hij maar niet mee. maar hij, hij zou... wil nog iets goed ja. maken. Ja, ja. als Precies. het ware. Ja. Ja. Het speelt overigens. Werdin vroeg hoe oud? Uh, jaar, uh, ongeveer twintig jaar. En het speelt. Ja, uh, uh, uh, uh, uh, uh, ik dacht iets, iets van de jaren tachtig misschien. Want Jan Hein-Dommer, ja, de schaker, de in de, uh, uh, ja, de kliniek. Inderdaad, er zijn een aantal... Oh, uh, komt op bezoek. Een aantal momenten in het verhaal waarin je kan zien dat het ongeveer speelt... Ja. eind jaren zeventig, begin jaren tachtig. Pornobioscoop Parisien bestaat nog op de Nieuwe Dijk? Ja, die bestond nog, ja, zeker. En die, eh, die komt ook uh, ja, in een bepaalde scène voor. en die jongen bezoekt die pornobioscoop, en is daar ook... Vaste klant, zo jong als hij is, uh, zit hij daar... Tussen de oude mannetjes. De oude mannetjes uh, zich te verdoven met die pornobeelden. Ja. Uh, ja. Pre-internet dus. Ja, pre absoluut. Het is, ja, zeker. Ja, het is de, de, de porno van voor het internet. Ja, ja. Ja, ja. Is, is het, zou je een fragment voor willen lezen? Ik weet ja. dat je straks moet op de, in de literaire salon... moet je dat ook dat doen, dus kun je alvast nou, even ik, warm lopen. Ik dacht, ik, een, een kleine, klein fragment... Uh, het speelt aan het begin van het verhaal. Hmm. Uh, het is een beetje, uh, de, de vader heeft net de, de eerste symptomen van, van zijn ziekte. Uh, Hij heeft een tumor. Uh, een tumor, ja, dat is niet een tumor ja. inderdaad. En dit is uh, hierin beschrijft uh, uh, de hoofdpersoon... hoe zijn vader terugkomt van de, de ziekenhuisonderzoeken. Bij terugkomst van zo'n onderzoek... was mijn vader op een gejaagde manier spraakzaam. Hij vertelde me omstandig en met een soort opgestuurde napret... over de klodders lijm die in zijn haar waren gesmeerd om de elektroden vast te plakken. Over de grillig bewegende lijntjes die op kleine beeldschermen lieten zien... wat er zich in zijn hoofd afspeelde. Over de jeuk aan zijn neus toen hij doodstil moest liggen in het scanapparaat. Maar vooral gaf hij hoog op over zijn amicale omgang met het medisch personeel. Vrij uit... Zonder zich te bekommeren om de ernst van de omgeving... had hij in het ziekenhuis zijn geïnteresseerde vragen gesteld aan de artsen... en grappen gemaakt met zo'n klein verpleegstertje. Aangenaam verrast over zijn betrokkenheid en belangstelling... nam iedereen ruim de tijd voor hem, zo beweerde mijn vader. Niet als patiënt met verontrustende symptomen... maar als naastig kennisvergarende co-assistent... leek hij bij zijn eigen onderzoeken aanwezig... Hij gebruikte het probleem in zijn hersenen. Meteen na de eerste test had een neuroloog tegen mijn vader aan de telefoon die term gebruikt. Een probleem. Om tegen de medische stand aan te schurken. Hij leek aan het bedreigende ervan voorbij te willen gaan. Door er een al tijden begeerd toegangsbewijs in te zien. Voor een anders gesloten en onbereikbare wereld. Nadat hij een keer bewusteloos en met in zijn broek leeggelopen blaas was aangetroffen in de wc van het confectiebedrijf ging hij niet meer naar zijn werk en was hij officieel ziek. Sinds die dag zat hij bij het raam in onze bovenwoning... zijn checkies te draaien en roken. Zijn verhalen over de doorgemaakte medische onderzoeken... verloren al snel hun geestdriftige toon en werden allengs korter. Tot hij er helemaal het zwijgen toe deed. Die vader die wil heel graag bij, bij een andere wereld uh, horen. Heeft, heeft die zoon dat in feite een beetje hetzelfde? Die uit, zijn, uit zijn eigen... Ja, die, die, zoon de... is, die, die zoon is in, in dit boek natuurlijk. Uh, is, is, zijn leven is een beetje uit handen gevallen. Hè? Dat, hij, is, hij is een jonge man, maar hij leeft niet als jonge man. Hij, hij verschuilt zich voor het leven. Hij is met zijn studie gestopt. Uh, laat zich van het ene uitzendbaantje naar het andere sturen. Waar moet dat heen? Ja, precies. Wat moet dat heen? Nou, dat, dat wordt ook niet helemaal duidelijk in het boek natuurlijk. Het is niet, niet een boek met een prachtig, uh, nee. mooi slot in, waarin alles weer goed komt. Dat uh, nee. Nee, Over kan een ik niet beloven. Nee. Zit ineens, ik denk dat uh, Duitssenberg, want Dautsenberger, met wie jij straks uh, in die literaire ja. salon zit... die ja. zat die vorige week, daar ging ik ook al over een. Vader die uh, zijn laatste dagen meemaakt. Ja, dat Is het een trend of toevallig? Ja, dat is eerder gevraagd. Nee, kijk, want dan zou het zo zijn dat, dat romanschrijvers een, een lijstje met trendy ja. onderwerpen kijk, hebben is waarin het ze, ze, waaruit heen. ze hun materiaal. Dat nee. is natuurlijk niet zo. Het is gewoon puur toeval dat hij dat thema ook heeft ja, uh, ja. gekozen. Het autobiografische, want dat, dat moet je toch vragen... Uh, behalve dan die familie in kanaal. Uh, gaat dat verder nog? Is, is, heb jij een dergelijke einde van je nou, vader ja, ook maar meegemaakt? Ik, heb, ik heb twee andere boeken gepubliceerd. Uh, Geld en Retour Palermo. Ja. En ja, ik gebruik vaak uh, mm -hmm. uh, ervaringen uit mijn eigen leven... als uh, materiaal voor, voor wat ik schrijf. Die worden die worden ingepast in het verhaal dat ik wil vertellen. Ja, want Bikkers Eiland bijvoorbeeld, waar deze halfpersoon woont... Die, die, die komt in die andere Zeker. boeken, voor. Ja, ook voor. Ja, ja, ja. Nou, je, je zou kunnen zeggen dat de, dit boek ja, aansluit bij de, bij de vorige twee. Het staat op zichzelf. Je kan het ook lezen zonder de andere boeken te kennen. Uh -huh. Maar het vormt er in zijn geheel ook wel een eenheid mee. Dus ja. ja, een soort trilogie misschien. Is het ja, gehoor. en ook ja. nog iets. Ik bedenk me nu, want die Ingrid, die vriendin... die komt in die andere boeken ook voor. Dan, gaat het, dan is ze op vakantie. Althans, dat uh, is er sprake van vakantie. En nu zit zij in... Uh... Ja, dit is, dit, is een, dit is een moment in, in, het, in, het, in het boek Retour Palermo... Eh, is er sprake van dat, dat Ingrid, en de vriendin... vaak alleen op vakantie naar Sicilië gaat. Ze doen dat samen, maar ze gaat ook wel eens alleen. En dit is zo'n vakantie. Dit speelt in zo'n vakantie van, van haar mm -hmm. alleen op Sicilië. Dus de jongen heeft even het rijk alleen thuis. Weet zich dan helemaal niet te gedragen, overigens? Nee, nee, nee. Hij beleeft een, een, een eigenaardig, nogal treurig weekend, hè? Ja, ja. ja. Ja. Dat is zo. Ja, hij, uh... <laughs> ja, het is niet echt een vreselijk gelukkige jongen. Nee, nee, nee. Je zegt uh, drie boeken die in feite uh, samen een soort trilogie vormen. Ja, dat, dat zou je kunnen Dat is een groot zeggen. woord, ja. maar toch? Ja. Uh, dat zou kunnen betekenen dat je nu enigszins aan het einde van het schrijverslatijn bent of niet? Komt er nu iets heel anders? Nee, niet aan de, nee, zeker niet. Kijk, je, kan, je, je kan natuurlijk drie boeken schrijven omdat je, de, die, die enigszins bij elkaar horen... En, mm -hmm. en daarna iets totaal anders gaan doen. Ja. Het is niet zo dat je verplicht bent om natuurlijk dan vier boek. Nee nee nee, nee. nee, nee, nee. Je nee, kunt maar, à la nee, nee, nee. AFTH van der heide een heel uh, oeuvre bouwen ja. met allemaal bouwstenen. Een kathedraal, ja. ja. ja. Maar dat is niet aan jou besteed? Nou, dat, dat weet ik niet. Zo, zo systematisch heb ik, heb ik mijn schrijverschap niet, uh, nee. niet opgezet of gepland. Net als dat je het thema, thema's niet uh, kiest uit een kaartenbak. Natuurlijk niet. We wachten het af. Uh, jij spoed je nu naar de literaire salon op ja, de, ik ga de uitmarkt. Ja, ja. Signeren lekker. En voorlezen. Zeker. Goed, ja. en het boek uh, Het Geschenk van Filip Snijder komt 30 augustus. Dan ligt het in de winkel. Ja. ja. Goed. Ja. Dankjewel voor je komst. Dankjewel. And... Oink. Allemaal geluiden. Oh, wie, iemand tegen de microfoon. Jij kwam tegen de microfoon. We gaan uh, verder met het Gouden Kalf. Dat is al uh, 30 jaar de filmprijs van Nederland. Bijna alle grote acteurs en actrices die hebben hem gewonnen. Uh, van Rijk de Gooijer tot Willeke van Amorooi. Van Willem Nijholt tot Monique van der Ven. Maar welke Gouden Kalf winnaar is de allerbeste? Dat is een bijna onmogelijke vraag om te ant, uh, beantwoorden. Maar willen, willen, willen we willen het toch wel graag weten. En we roepen u daarom op om te stemmen via onze site opium.avo.nl. Dat kan in uh, drie categorieën. Beste acteur, beste actrice. En uiteraard, beste film. En om u een handje op weg te helpen, stelden we deze week. Uh, vorige week stelden we de vraag aan vier filmkenners. En deze week aan vier regisseurs: Antoinette Beumer. En ik ben filmmaker. Rudolf van den Berg, filmregisseur. schrijver. Ik ben Nanok Leopold. En ik ben filmmaker. Hallo, ik ben Martin Koolhoofd En ik ben filmmaker. Ja, laten we beginnen met uh, de beste acteur. Welke acteur steekt er in de afgelopen dertig jaar uit... boven zijn eveneens onderscheidende collega's? We beginnen met Antoinette Beumer, regisseuse van De Gelukkige Huisvrouw. Voor Michiel Romijn bij Van geluk Gesproken... omdat die mij nog helemaal bijstaat. En met name de scènes van Michiel Romijn, Omdat hij dat toen ontzettend verraste hoe hij dat speelde. Uh, en dat hij mij heel erg ontroerde. Dus ja, ik vind... Uh, maar ja, het is, er blijft uh, appels en peren, want het zijn heel veel goede acteurs. Maar ik zeg toch Michiel Romijn. Tom Hofman? Ja, ik moet toegeven dat hij uh, daar staat... Uh, als hoofdrolspeler van uh, een van mijn eigen films, De Avonden. Ik ken geen andere Nederlandse acteur... die zo zichzelf totaal ondersteboven weet te halen... en weet te verdwijnen achter een personage als Tom. Zegt is echt een filmacteur. Iemand waar je ademloos naar kijkt. Waarvan je niet denkt, oh, wat speelt hij goed? Wat doet hij dat toch knap? Je vergeet dat daar iemand staat te spelen. Nou wijs mij nog één andere acteur in Nederland aan die dat heeft. Een rare keuze eigenlijk voor mij dat ik Gerard Tolen wil zeggen. En dat ik het zo ontzettend jammer vind dat ik hem niet nu nog in een film kan zien. Ik ben zo benieuwd wat hij dan nog meer gedaan zou hebben. Maar wat ik me ervan herinner is dat het echt een heel erg bijzonder acteur was. Eigenlijk een beetje soort in de traditie van uh, Gerard Departieu of zo. Zo'n enorm soort beest, een soort groot en boest. en... Maar ook heel precies. Ik denk dat er twee hele dappere, echt dappere rollen zijn... waar ik enorm veel respect voor heb in de Nederlandse film. Dat is de ene voor Godlos Tigo Gerland, En de andere is Victor Leu in karakter. Wat ook een enorm groot gespeelde uh, uh, ja, rol is. Een manier van uitpakken die je in Nederland nooit ziet. En Tycho doet dat wel geweldig. Hij domineert die film. Uh, het is de rol die... Die Tigo als acteur gedefinieerd heeft, als iedereen aan Tigo denkt, denkt nog steeds eigenlijk aan die rol. Iedereen zegt ook steeds dat hij bad guy speelt, wat al lang niet meer zo is. Hij speelt mij, want Nederland heeft bijna geen, uh, geen, uh, geen bad guy rollen. En dit is toch wel uh, de ultieme Nederlandse bad guy, vind ik, die rol. Ja, stemmen dus voor Michiel Romein, Tom Hofman en Gerard Tolle en Oorlogswinterregisseur Martin Kool die verdeelt zijn stem over Victor Leu en Tigo Gernandt. Hoe zit dat met de beste actrice? Toen we dit uh, de vorige week aan de filmrecensenten vroegen... kreeg Caries van Houten met Minouz verreweg de meeste stemmen. Is dat nu bij de regisseurs weer het geval? Antoinette Beumer, zeg het maar. Ja, dat vind ik heel stom eigenlijk, dat ik dat ga doen. Maar ik ga toch Caries van Houten zeggen uh, voor mijn eigen film... Uh, de Gelukkige Huisvrouw. Want als ik kijk naar alle rollen... Uh, dan denk, vind ik dat toch uh, de mooiste rol. De, uh, Minouz... Was ook een waanzinnige prestatie, natuurlijk, om een kat te zwijnen en, dan, en dat zo te doen zoals zij dat heeft gedaan. Maar ik heb er natuurlijk met mijn neus bovenop gestaan wat ze gedaan heeft bij de gelukkige huisvrouw. En dat, ja, dat gaat dan toch minouche nog weer ja, overstijgt minouche voor mij. Um, soms uh, zichzelf bijna verloor, dat ook heel spannend vond. En toch dat altijd zo deed dat het wel spel bleef en nooit uh, caries werd. René Soutendijk. Briljant. Onvergetelijk in haar rollen, Van een waanzinnig scala. Van geile hoer tot tut, hola, tot eh, huisvrouw, tot waanzinnige moeder. Uit dat hele kleine lichaampje persen een mensheid tevoorschijn. Ze transformeert als geen enkele ander. Dijzen in Kandoorhuizen, die vond ik zo ontzettend was ik zo overdonderd van wat ze daar deed. Uh, ja, ze speelt een vrouw die uh, een soort trauma heeft... en zichzelf opsluit op een boerderijtje ergens in de natuur. Ja, het heeft heel veel kracht en het is heel authentiek wat ze daar doet. En heel ruw. En ik had het idee dat ze echt iets liet zien van zichzelf... wat ik nog nooit bij haar had gezien in andere rollen. Omdat ze eigenlijk meer... Ja, ze is een heel knap meisje, die kan heel mooi en sexy spelen of zo. Maar hier speelt ze echt een hele andere kant. En ik vond het heel overtuigend. Minus Carice van Hout is de beste acteerprestatie van vrouwen ooit in Nederland, vind ik. Carice is denk ik wel de beste acteur uh, uh, van Nederland ooit. En als je dan echt naar de rollen gaat kijken, dan is, dan is stiekem is het knapste Dus dat, dat zou je misschien niet zeggen, omdat dat een uh, kinderfilm is of een familiefilm is en er speelt een kat. Maar dat doet ze volledig geloofwaardig zonder gemanierd gem gem gem gem te zijn. Dus je kan heel makkelijk... Kan je een, overdreven een kat gaan spelen. Dat doet ze niet. Je gelooft volledig dat zij een kat was. En wat heel belangrijk is, de, die, die teksten, echt, als je die, als je die zou lezen, die zij moet zeggen, dat, zou, dat kan niemand. Dat zou heel snel raar en albollig zijn geworden. En, en op de ene of andere manier kan Carice dat perfect. Ja, Carice kan uh, heel veel. Ze scoort weer heel goed. Twee stemmen voor haar. Tiersa en Suskind-regisseur Rudolf van der Berg Die had het op Good Old René Soutendijk. Nou ja, Good Old. Het staat hier echt. En, en Nanoek Leopold, die Guns hier regisseerde, die gaat voor de jongere Rivka Dijsen. Dan door naar de belangrijkste categorie, beste film, Antoinette Beumer. Als ik dan moet kiezen met een pistool op mijn hoofd, uh, dan zeg ik uh, spoorloos als beste film. Als ik naar die lijst kijk, dan is dat gewoon een film... die ik me van A tot Z nog herinner. En dat ik ook gewoon uh, nog weet hoe goed ik hem vond. En nog steeds vind. Een spoorloos van George Sluizer. Echt film. Niet plat, maar wel spannend. Of liever gezegd spannend, maar niet plat. Heel ingenieus verteld, briljant gespeeld. Uh, maar vooral een uh, voorbeeld van mij... Dat, dat, je, dat je een film kunt maken voor een breed publiek... die niet banaal en platvloers is... Ik kan het ook omgekeerd zeggen, uh, hoe maak je een kunstzinnige film zonder dat het uh, slaapverwekkende neuslerij wordt? Abel en Spoorloos, ik kan niet goed kiezen tussen die twee. Abel van Alex van Warmendam en Spoorloos van uh, George Sluizer. sluiser Abel en Spoorloos zijn een soort van pilaren, vind ik. Van, uh, dat het voor het eerst ook weer films waren, dat je dacht, hé hey, wauw, dit kan. Nou, Abel was echt vernieuwend, vond ik. Ja, dat er hele mooie beelden in zaten die ik nog steeds weet van uh, bijvoorbeeld naakte meisjes. Dat je dan een hele lange trap af moest. Dat is in Rotterdam bij uh, de Maastunnel als je naar beneden gaat met je fiets. Maar dat is zo goed gevonden om dat te gebruiken om naar naakte meisjes te gaan. Ik bedoel dat het een beetje griezelig en eng is en dat soort dingen. Dat je dus echt met beelden dingen vertelt. Abel. Ja, ik denk dat het uh, de meest eigenzinnige uh, film is... Van, de, van een van de meest eigenzinnige uh, filmmakers van Nederland. Het is iemand die echt een auteur is. Hij, uh, is als je een, uh, twee minuten van, van een film van Alex van ziet... dan weet je meteen dat het een film van Alex is. Ja, het is, een, het is, een, het is een, zowel een hele grappige als een hele uh, mooie film. En, en, en, en, en sloeg een brug tussen, tussen artistiek en, uh, en, en, en publiek. Dus... dus um, er zijn ook nog eens best wel veel mensen naartoe geweest. En, en, en dat vind ik ook heel knap voor, voor zo'n soort film. Dat was... Uh, uh tot slot. Uh, nee, ik ga het even wat doen. Apel en Spoorloos zijn dus populair bij de regisseurs. Dat betekent dat als we de stemmen van de filmrecessenten... en de regisseurs bij elkaar optellen, dan krijg je de volgende tussenstand. Uh, bij de acteurs gaat een kop Gerard Tolen met twee. Dan Tigo Gernat met anderhalf. Vervolgens Rijk de goeier Vetja van Uwet, Tom Hofman en Michiel Romein. ieder met één stem. En hekkensluiter is Victor Leu met een halve stem. Bij de actrices Caries van Houten vier volle stemmen. Rivka Loodijzen, René Soutenijk, Loes Wouterson en Monique Hendricks al een één stem. En qua beste film: 3,5 voor spoorloos, 2,5 voor zusje, anderhalf voor Abel en een halve stem voor Hans. Het leven voor de dood, met dank aan Hans Berenkamp van NRC Handelsblad Ja, en dan nu, hè. laat ons weten wat u ervan vindt, of u het er mee eens bent of niet. Breng uw stem uit op opium.afro.nl We gaan straks verder met de culturele tips van Philip Snijder en Rinske Wels en nog veel meer onderwerpen. Onder andere gaan we het hebben over King Leer. Eerst nu het journaal van 2 over half 4 met Gert Kluik. Radio 1 het NOS journaal de oud-topman Wisse Dekker van Philips is in Zeeland om het leven gekomen bij een verkeersongeluk. Dekker stond tussen 1982 en 86 aan het hoofd bij Philips. Toen hij aantrad stond Philips onder zware druk door de concurrentie uit Japan. Ook kreeg Dekker te maken met de mislukte introductie van de V2000-videorecorder. Wisse Dekker was 88 jaar.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 In delen van Groningen, Drenthe en Friesland zijn de landelijke radiozenders niet via de eten te ontvangen. Oorzaak is een glasvezelbreuk tussen Hilversum en de tijdelijke zendmast die in Assen is neergezet naar de brand in de zendmast in smilde. Een dergelijke breuk zou niet hebben geleid tot het stilvallen van de ontvangst als de zendmast in Smilden het gewoon had gedaan. De noodzender in Assen kan het probleem niet aan. Het zijn de hoofdpunten. ANWB Verkeersinformatie. Op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag bij knooppunt Gouwen 2 kilometer file. De weg is daar nog steeds afgesloten na een ongeluk. Verkeer richting Den Haag kan omrijden via Alfa aan de Rijn. Op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij knooppunt Kleinpolderplein 2 kilometer. A20 Gouda Hoek van Holland bij Nieuwekerk aan de IJssel 3 en bij knooppunt Kleinpolderplein 5 kilometer. En bij de werkzaamheden op de A27 vanuit Breda naar Gorkum bij knooppunt Hooipolder 2 kilometer. Dit is Opium. Ja, we zitten in, uh, in Carré, in de Amstelve Foyer. Rinske Wels en Filip Snijder nog aan tafel. Inmiddels ook Daan Schuurmans en Fokkelin Ouwekerk... met hen ga ik straks praten over de voorstelling King Leer. Ja, als jullie er toch zitten... hebben jullie ook al een culturele tip? iets gezien, gelezen, gehoord? Druk tijdens de repetities misschien van King Leer tussendoor. Ja, hebben jullie wel ja, iets, ja? Uh, 23 september, de opening van het uh, stedelijk. Ja, dat met, is een hele goeie. Uh, beyond, uh, beyond Imagination, de... Tentoonstelling over ja. kom, Amsterdamse en ik, Nederlandse hedendaagse kunst. Kom iets dicht op de microfoon, Dan. Dan ben je nog beter te horen in uh, het hele land. <laughs> behalve in Friesland, Groningen, in Drenthe dan. Ja, uh, overigens, uh, wij zenden uit de 22e uh, avonds uh, vanuit het uh, stedelijk. in de avond. doet dat weekend heel veel aan de opening van het museum. Kijk, dankjewel. Uh, Rinsk, ik ga even kriskas over de tafel. Uh, jij, het culturele team. Een um, boek heb ik gelezen van Victor Schieferli. Het heet Dromen van Schalkwijk. speelt in mijn eigen Haarlem. Uh, het is een jeugdherinnering eigenlijk. Een jongen die niet goed aansluiting vindt die wel helemaal in de muziek is. Die worstelt met een uh, zeer gelovige stiefvader... en met allemaal enorm coole uh, jongens op zijn uh, middelbare school... waar hij uh, per ongeluk eigenlijk aansluiting bij vindt. Nou, het is een beetje een coming-of-age uh, roman. Echt uh, prachtig in, in beschrijvingen is nee. uh, Victor Schifferli. Victor Schifferli. Daan? Eh, uh, ja, Daan. Philippe Nureka, Philippe Ik heb hem zelfs meegenomen om een culturele tip. De laatste cd ah. van Louden Wainwright III. Bekend bij mm. jullie? de vader van, van, ja, van maar ja. ja, ja, ja, ja. ik denk dat maar veel de kinderen ja. van lauren zijn okay. ja dat is, dat is een, een singer songwriter die al vanaf eind jaren 60 bouwt aan een autobiografie in liedjes en dat, dat zijn oorsterke uh, songs waarin hij heel openhartig over zijn, zijn, zijn leven vertelt uh, de laatste hij is nu ja, al in de 60, dus het gaat nu veel over ouder worden ja. Older than my old man now. He, dus hij is al inmiddels ouder dan zijn vader ooit geworden is. Zo eet hij. Prachtig Dat is de titel van de CD. Louden ja. Wainwright III. Dankjewel. Fokklin Oudkerk, jij een type? Ja, een boek. Um, Michiel Stroink, Of Ik Gek Ben. Gaat over, uh, het is een uh, debuut. En het gaat over een, um, uh, een jongen die na een wilde nacht drugs... in een tbs-kliniek belandt uiteindelijk. En verdacht wordt van, uh, van verkrachting en moord... En dan is maar de vraag of dat waar is. Uh, het is heel spannend. En, en vooral dat beeld wat je krijgt van de TBS-kliniek is echt heel... Ja, ik vond het echt te gek om te lezen. Oké, okay, nog een keer de nog titel. Of ik gek ben, van Michiel Stroink. We zetten de titels op de site. Ja. Dank je wel. Okay.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 Deze week cabaret met uh, Rinske Wels. Het uh, nieuwe seizoen staat voor de deur. Dat wordt uh, as we speak geopend op het, uh, op het Museumplein op de Uitmarkt. Wie zijn de cabaret-talenten die we dit seizoen in de gaten moeten gaan houden... en waar we veel van zullen gaan horen? Ik vraag het aan de Rinske, uh, wordt het een mooi seizoen? Ja, dat is leuk om dat nu te zeggen. Ga ik over, <lacht> aan het einde van het seizoen vragen of het klopt. <lacht> dat, is, dat is goed, dat spreken we af. Ja, ik denk dan wel dat het een heel leuk seizoen gaat worden. Er ja? staat veel op stapel, een aantal grote namen komen met uh, voorstellingen. Maar wie ik echt graag wil noemen is Jochem Meijer. Die is een jaar uit de roulatie geweest uh, omdat hij een tumor had in zijn ruggenmerg. Die uh -huh. is in een 13 uur durende operatie verwijderd. Nou ja, daarna heeft hij een jaar lang... Enorm gerevalideerd. Echt topsport. En hij, gaat, hij heeft nu net een paar keer opgetreden. Dat is heel goed gegaan. Hij twitterde geloof ik ook een foto van zijn eerste optreden van de kleedkamer. Die stond helemaal vol met bloemen en taart van alle collega's. En hij vertelde mij ook dat hij echt van iedereen iets gehoord had. Maar goed, terzijde. De show heette Even Geduld, AUB. Ja, hoe ironisch kan het zijn? Maar vanaf nu, of september, gaat hij beginnen. En ik hoop dat het hem goed gaat en dat het een topshow wordt. En dat hij het volhoudt. En volgens mij hebben wij een fragment zelfs al, wat we kunnen laten horen. Het is een moment dat hij zijn moeder op moederdag... is weliswaar een oud fragment, maar toch leuk om even te horen... Als hij zijn moeder op moederdag uh, ontbijt op bed brengt. Ik loop naar boven toe en ik zie dat mijn moeder nog ligt te slapen. En opeens dacht ik bij mezelf, slaapliedjes, daar zijn er duizenden van. Maar een wakker liedje bestaat eigenlijk helemaal niet. Dus ik leg mijn ontbijt weg, kom op haar aflopen. Mama, mama, wakker worden, wakker worden, wakker bak, bak, worden, wakker worden, wakker bak, worden, wakker worden, wakker worden, wakker bak, worden, wakker worden, wakker worden, wakker worden. Bakke, Check, check, wakker worden, kom op! Je moet nog douchen, poetsen, wassen, strijken, drogen, wassen, strijken, drogen, dress, dress, dress! Dus wakker worden, wakker worden, wakker worden, wakker bak, bak, worden, worden, wakker worden, wakker worden, wakker worden, niet zo leuk? <lacht> Meijer, ja geweldig Ja, Daanis? Die stijl is kenmerkend, ja. Ja, ik hoop dat het. Uh, dat uh, hij veel dit van hetzelfde, ja. maar anders, ja. ja. ja, ja. Zijn je, Foklim, die jij een cabaret liefhebber? Ja, wel een beetje, ja. Mm -hmm. ik, uh, ik, Bart en Tim Kamps vind ik altijd heel erg leuk. De ja. broeders Kamps. Ja. Die, uh, en nu, la, hun laatste show vond ik ook weer echt te gek. Dus um, het is altijd heel fragmentarisch. Mm -hmm. En soms denk je, oh ja wat, wat is het nou? Maar, beetje absurdistisch, een beetje absurdistisch. Ja. Maar toch heel theatraal in beeld. Ik vind het, ik vind ja. het echt te gek Mooie wat doen. Mooie plaats is ook Heel mooi. Ja, ja, ja, ja. En oh Daan, Daan Schummers, jij een cabaret, cabaret fan? Ik zit, ik zit me altijd uh, ondanks mezelf rot te lachen. Dat vind ik ongelooflijk knap. <laughs> ondanks jezelf? Ondanks mezelf, ja. <laughs> Gaat ineens. En dat ja, ja. is uh, eigenlijk net ook weer, met dit wakker worden. Ja, <laughs> ja dat is fantastisch. Ja. ja, inderdaad. Goed, uh, dat is uh, één tip die we in de gaten moeten houden. Dus ja. Jochem Meijer, het, helemaal terug van weg geweest. Ja. Dan? Uh, ik ben geweest al naar een voorstelling van Marijn Halsema. Uh, uh -huh. Sorry, Marijn Brouwers. En hij zingt liedjes van Frans Halsma. Nou, dat is natuurlijk iemand die geweldige liedjes heeft geschreven en gezongen. Hij liet ook veel uh, door anderen schrijven. Marijn Michel, Hansema, Michel van de der Bijvoorbeeld. Ja, ja, hij schreef ja. heel veel samen ook met ja. Michel van der Plas. Maar ook Jan Boerstel en Gilles uh, de Korte. Nou, ja. Van alles. Uh, deze Marijn Brouwers heeft ze opnieuw laten arrangeren... door uh, Sebastian Koolhoven. Een arrangeur die ik heel hoog heb zitten. Die, maakt echt, die kan een, een, een oud nummer nieuw doen klinken. Geweldig wat hij daarmee doet. Hij maakt er echt een heel ander nummer van. Uh -huh. Maar toch heel vertrouwd. Nou, die Halsema-nummers, die, die uh, zingt uh, Marijn Brouwers. En hij bouwt er een heel verhaal omheen... dat hij eigenlijk een brief schrijft naar Frans Halsema. Van ja, uh, mooi. Had ik, hadden wij vrienden kunnen zijn? En hmm. hij vergelijkt zeg maar, zijn eigen leven een beetje met dat van uh, Frans Halsema. En er zijn parallellen. En, uh, en, ja, en bovendien kan hij gewoon die nummers echt heel erg mooi zingen. Ja, het is een dus... beetje een soort raamvertellingachtige uh, wordt het dan ja. op die manier. Want dat schijnt ook een trend te zijn. Althans, dat doen veel kabaritjes. Dat je dus, ja, dan moet je niet zo verbaasd kijken. Dat, dat, dat las ik de oh. hm. Het ja. is mij nog niet opgevallen, maar nee, ik ja, ja. zal goed opletten. De raamvertelling. Ja, goed. Hij staat in ieder geval 27 september in Bodegraven, 28 september in Zoetermeer. deze Marijn Brouwers met die uh, Halsema-vertolkingen. Uh, Hebben we tijd voor nog iemand? Ja, natuurlijk. Oh, zeg het maar, hoor. Dara Faizi. Zolang dat... ik niet zeg afronden, ga je gewoon <laughs> okay, lekker door. Dan spuik ik gewoon. Dara Faizi is ook een voorstelling die ik afgelopen seizoen uh, gezien heb. Oh. Het was uh, zijn eerste voorstelling. Is hier mee in première gegaan. Het is een jongen die uh, uit Afghanistan komt en uh, in deze voorstelling vertelt hij eigenlijk het verhaal van zijn vlucht uit Afghanistan naar Nederland. Nou, dat is een heel verhaal. Hij is met zijn moeder en zijn broertje gekomen, uh -huh. maar hij maakt een hele goede keiharde grappen over. Echt inktzwart. Hij zit je ook voortdurend op het verkeerde been te zetten. Hij speelt met, lekker met allerlei vooroordelen over uh, uh, inburgeren en allochtonen enzovoort enzovoort. Ja. ja, en het is natuurlijk geweldig om te zien dat deze jongen zijn droom heeft waargemaakt en dat hij uh, stand-up comedian heeft kunnen worden. Ja. Dus daar, ik denk dat dat uh, ook nog een grote gaat worden. Ja. je Faizi. Ja, Comil waar uh, had je ook nog uh, gezegd. Ja, dat is mijn de grote liefde man. Ja. Dit ja. zijn twee mannen uit uh, België, Raf en Mies Walsgaard, twee broers. Ze zijn al jaren bezig. Ze hebben een nieuwe voorstelling die heet Breken. Die is in België al in première gegaan. Daar hebben ze hele goede recensies voor gekregen. En uh, ja, dit jaar uh, zijn ze weer volop in Nederland te zien. Ze gaan in première in, uh, ja, ik geloof eerst in oktober, elk ja. november. Ja. Ja, zij maken een soort poëtisch totaaltheater. Het is slapstick, het, is, het zijn prachtige liedjes... het is de, poëzie, uh, verhalen, humor... met een uh, goddelijk Vlaams accent en twee prachtige mannen <laughs> dat, naar het dat, kijken. Dat, dat alleen is leuk, hè? ja, Dat accent. Ja. Ik, ik verheug ja. me erop. Goed, die zijn, eind december zijn ze in het uh, land. En, oh, dan was zo, Ja, dat staat hier ah. althans. Uh, nou, dan moeten we nog even, moet ik nog even wachten. is december te zien in het Nederlandse theaters, ja. Ja, goed, dankjewel. Oh, ja, ik heb nog één vraag. Hier, want gisteren stond er in, uh, in het parool. Stond een stukje van een ingezonden brief van Hester Markrander. die uh, ook in het theater heeft gestaan. En die, ja. die, die en ik citeer even: uh, Binnen het cabaret worden winnaars en finalisten. van de grote cabaretfestivals overal in het land. op een podium gezet, terwijl ze daar vaak vakmatig en persoonlijk nog niet aan toe zijn. In elk geval niet zonder adequate ondersteuning. En ze pleit voor een betere ondersteuning van cabaretiers. Ja, ze hebben coaches, coaches, geloof ik. Net misschien als een topsporter. Wil je, misschien wil ze het zelf gaan ja, doen. Het, het klonk mij een beetje in de oren als iemand die bedelt om een baantje. Ik heb zelf de indruk dat uh, cabaretiers die ik spreek... ook jonge mensen, juist heel erg goed begeleid worden... door hun regisseur, door mensen Management. met wie ze werken, ja. muzikanten... Uh, maar ook impresariaten die ik ja, ja. ken en van nabijken, steken enorm veel tijd en energie dus in de jonge talenten. Dus hier ken niet het niet, uh, nee, verhaal? Nee, totaal niet. Nee, nee, nee. Hoe is dat met de begeleiding uh, bij, bij een theatergezelschap, Zoals bij, bij Toneel Speelt. Uh, ja, en hebben jullie Karin. een coach? <lacht> hebben jullie een coach? Kort. We zijn elkaars coach. <lacht> we zijn elkaars coach. Ja, ja, ja. ja. okay. We gaan er straks zelf een keer leren hebben. Eerst uh, nog één keer, en daar genieten we van... Nieuw Collective met Jackpot. En als altijd juichen ze voor zichzelf en terecht, natuurlijk. valt op dat uh, zelfs Benjamin Herman er na spelen gewoon een stuk beter uitziet dan op het moment dat hij hier binnenkwam. Uh, veel gedoe om niks is de voorstelling waarin ze momenteel te zien zijn. in de Utrechtse Schouwburg tot en met 6 september. Nieuw Cool Collective. U luistert naar opium vanuit uh, Carré, donkere wolken pakken zich samen boven Amsterdam. Mensen op de uitmarkt, ik leef met u mee. Macht, geld en het verlies van de liefde... dat zijn de ingrediënten van Shakespeare's King Lear. Het toneel speelt opent het nieuwe toneelseizoen... met deze klassieker over een koning... die zijn rijk aan drie dochters wil verdelen. Daar gaan we het straks uitgebreid over hebben over die voorstelling. Maar eerst even, vanwege die uitmarkt, nog even over naar die uitmarkt. Want die is niet alleen voor volwassenen. Spannend, hè? Ja. Ook voor kinderen is steeds meer te doen. Op de uitmarkt junior zijn er zelfs voorstellingen voor kinderen vanaf nul jaar... Ja. Eerder vandaag verzorgde theatergroep Memo een voorstelling. En Laura Kost vroeg aan een van de makers wat je nu juist wil en niet moet doen als je publiek zo jong is. Nou, ik denk dat het belangrijk is om een veilige sfeer te creëren, zodat de kinderen niet bang worden van je. En um, um, ik vind het altijd leuk om interactie op te zoeken. Dus om echt uh, contact te maken met de kinderen en kijken of we iets samen kunnen doen. Now, Oliver, he uh, speaks English, uh, so quick question in English. Uh, how uh, do you keep them focused for more than, what, three minutes? Um, uh, try to, I try to move around a little bit and to keep it the bits of music that I do short and sort of focused. Hoe hou je die kinderen voor 0 plus geconcentreerd? Oh. Nou, uh, kort stukjes vooral en hij uh, beweegt wat rond. What instrument are you playing? Uh, trombone. Uh, Isn't that a bit scary? Trombone. Dat kan best wel intimiderend zijn yeah. voor die kleintjes. Not when I play. No. <laughs> <laughs> Niet wanneer ik het uh, doe. <truh> Dochtertje wordt een beetje bang hè, van die muziek. Ja, yeah, het is de eerste keer dat ze een trombone ziet. Dus, uh... <truh> En hoe weet je nu dat een kindermuziekvoorstelling er bijna op zit? Ja, dus dit gaat er worden. Ik denk dat u de allerjongste toeschouwer op uw arm heeft. Ik denk het ook. Uh, deze kleine meid Valine, die is uh, nou, nu tien weken. Waarom heeft u al meegenomen? Omdat we alle twee uh, heel veel van cultuur houden. en uh, ik, We vinden alle twee dat, het, uh, eigenlijk dat je daar niet jong genoeg mee kan beginnen. En heeft u enig idee, want ze kijkt nog wat glazig, uh, wat ze ervan vond? Nou, ik geloof dat ze het heel spannend vond en dat ze heel erg uh, eigenlijk alles in zich opnam. Ik had echt, echt het idee dat ze er wakker van werd en uh, dat ze geraakt werd ook wel een beetje. Ja. Ja, Caroline van uh, Tien Weken die vermaakt zich dus volgens haar vader... goed op de uitmarkt in Amsterdam. Ik zit ineens te denken, uh, Daan Schuurmans... Uh, gisteren boulevard meldde dat jouw vrouw Braga van Doesburg... dat hij uh, een zwanger is. Dus jij staat nu eigenlijk ook met een kind van min uh, nul op het podium. Zo is het, ja. Want ja, ja, ja, ze speelt ja, ja. mee. Ja, ja, de, ja. De, de, de, heeft het een goede invloed, denk je, op de vreugde? Uh, <laughs> ja, ja, dat is het vast, ja. Dat ja. applaus misschien, dat ja. dat heel, heel veel, ja. Heel veel ja, doet. Ja, ja. ja. Sorry, oh, dat Rinske, je microfoon staat niet open. Al, al zo jong Shakespeare mee. Ja, daar kan je niet vroeg nog mee beginnen. We <laughs> hoorden net van Benjamin Herman dat ze dat in Engeland... ook al dat ze met de paplepel krijgen ingegroot. En dit is uh, nog meer, meer dan dat zelfs. Goed, laten we het over die voorstelling hebben. Uh, King Lear. Um, voor Colleen, jij speelt een van de drie dochters. Daan, je speelt uh, de bastaardzoon. Um, uh, de première was twee dagen geleden in, uh, in uh, de Lamar. Iedereen was er, mag je zeggen. Het was echt een, een society-gebeurtenis. Uh, hoe, hoe waren de, af, de reacties na afloop, uh, Daan? De, de reacties na afloop waren uh, uh, uh, vrolijk. Uh, gingen van vrolijk naar, naar bozig, naar uh, zoals het altijd is na een première. Ieder zijn mening. Ja. Bozig, bo dat hoor je toch niet? Ik heb ze gehoord over het hoor. hoor. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Ik ga ook bij familie staan. Ik heb wel gehoord dat mensen. Nou ja, goed, dit, dit is altijd subjectief, natuurlijk. Mm. En ik heb overwegend alleen maar positieve reacties gehad. Dus. de mensen die met mij mee waren, die hadden een hele fijne avond. Ja, dat is ook, ook, ook belangrijk. Ja, want er werd hier ook in, in, in de Volkskrant vanmorgen geschreven. King Lear in Nederlandse versie rommelig, soms saai. Uh, elders in die krant uh, heeft King Lear zelf meteen een mooi weer weerwoord. Mark Rietman die zegt. Ja, ik zou graag. Op die recensies willen reageren. In het algemeen, niet zoals hier op deze, maar in het algemeen van. Uh, ja, uh, daar weerwoord tegen uh, kunnen geven. Dat, dit, ja. het is vrij, je voelt je vrij machteloos, lijkt mij, oh. verdien. Ja, als dat je dat wel neemt. Nou ja, weet, weet, ik vind. Vooral omdat je ook weet dat het gewoon. Het is gewoon subjectief. Weet hmm, je wel. Het is, is nooit een objectieve. Uh, niemand kan helemaal objectief naar die voorstelling kijken. Maar. En ik denk ook eens, ja, hoezo wil je nou zo graag jouw mening zo verkondigen? Nou ja, je daar je? worden ze voor is... betaald. Rinsk ja. is ook een recensent. Ja, nou ja. <laughs> Sorry, Waarom ik je? wil je niet in het gesprek op deze manier betrekken, maar uh, ja, het is, het, is, het is natuurlijk wel zo. Hoor. Nee, maar het is van, van Mark wel een goede opmerking. Ja. Uh, Mark, Mark doet het ook zo af en toe: Sms'jes sturen ja. en, en in gesprek gaan. Ja, en, uh, ja. ja. gebeurt grote, mij ook wel eens. Ja, ja. ja. en terecht, want ik ja. zie maar één avond van een ja. maandenlang proces. Ja, precies. Ja. De grote, ja. grote Britse regisseur Peter Brook, die zegt ook eigenlijk: haal ze het theater in. Hm. Uh, en hebt die discussie eigenlijk uh, ja. na twee weken reparatie? Ja, in Vlaanderen ja. is het heel gewoon dat ze na afloop met z'n allen de kroeg induiken. De makers en de recensenten. Ja. En, uh, en dan heel dronken uh, worden. en uh, ja. Ja. Ja. Het is alleen ja, goede, goede discussies. En samen uh, de recensies ja. geven. Nou, dat nog dat niet. niet. niet. Vorklin heeft gelijk wanneer ze zeggen, het zijn, natuurlijk, het zijn meningen. Mm -hmm. en, en als je ze nu leest, zie je ook dat kranten lijnrecht tegenover elkaar staan. Ze, waar ze het allemaal wel over eens zijn... is over het fantastische spel van Mark Rietman. Ja. Die speelt leer, dus dat is mooi meegemaakt. Jullie zijn relatief jong als je het vergelijkt met Mark. Die is toch een stukje ouder, die speelt niet voor niks. Zo'n rol die kun je niet op, op, op jouw leeftijd dan kun je dat nog niet spelen. Ik denk eerst. Nee, dat moet je niet doen. Nee, nee, <laughs> ja. Maar hoe, want, uh, wat voor energie gaat er vanuit? Wat, wat heb je aan zo iemand? Op, uh, op, je, je bent zijn, zijn dochter, zijn ja. lievelingsdochter. Ja, uh, van ja maar met Mark spelen, is, dat, dat is echt een feest. Je, dat is als je... Uh, je krijgt zoveel van hem. Hij, hij komt op en hij, hij is leer dan. En alles wat er gebeurt is op dat moment waar. Dat is heel, heel fijn van Marks' spel, vind ik in ieder geval. Dat alles creëert hij daar op dat moment. Dus wat je ziet gebeurt dus voor het publiek en voor ons... is dat, uh, ja, dat, dat is op dat moment het verhaal wat we vertellen mensen allen. Dat klinkt dan ook bijna alsof het niet elke avond hetzelfde is. Dat klopt. Ja, ja dat klopt ook wel. En dat is best uniek hoor. Dat je iemand hebt die uh, niet herhaalt wat hij gedaan heeft... maar ja. die elke avond op zoek is naar iets nieuws. Maar dat vereist een, een, een, op, op, op, de, op je, je, je speechen, uh, lopen bijna, alsof het ballet is. Maar dat moet je sowieso op... doen, ja. natuurlijk. Dat, ja. dat, dat kan niet anders. Ja. Ja. Maar uh, Mark Riedman is inderdaad een acteur... Waarvan, je over, waarvan mensen over 30, 40 jaar zeggen... die heb ik nog zien spelen. Hmm. En ik... dat, ja, dat heeft iets magisch. Dus ja. als je in de coulissen zit, dan, dan valt de bek zo af en toe nog steeds open. Ja. en dan ja. moet je niet vergeten dat je af en toe ook nog op moet ook. Nee. Ja. Ja. Ja. Ja. Gelukkig doen we dat. Ja, het is een, het is een uitgesproken uh, bad guy die jij speelt, die Edmond, die, die bastaardzoon, hij, hij, hij ja, machineert, hoe noem je dat, manipuleert iedereen zodat hij uh, uiteindelijk uh, de, de, de big boss wordt uh, bijna. Ja. Is, dat, is dat lekker om te spelen? Ik had Arthur Chapin hier, die speelt een, een, een slechterik in een andere Shakespeare-voorstelling. Ja. Is dat fijn? Uh, ja, dat kan ik niet ontkennen. Dat is, dat is fijn. Ja. Ja. En dan zeker met deze fantastische teksten. Dat is, uh, als je de, de, de, de, de, de golf voelt en pakt die, die Shakespeare ooit uh, heeft uh, opgeblazen, zal ik maar zeggen, dan, dan, dan, dan, is, het, uh, ja. dan is het heerlijk. Kan ja. het heerlijk zijn. Ja. Waar, waar, waar gaat King Lear eigenlijk al wel, wel, wel geteld over? Gaat het over, over uh, liefde of gaat het over andere dingen? Lear gaat over, gaat over uh, ouder worden, mm -hmm. uh, oog in oog staan met, het, met, met, met, met sterfelijkheid. Uh, uh, de domme keuzes maken omdat je uh, verbind door de macht. En, vind ik, ook de loutering die ontstaat... wanneer de macht wordt losgelaten en je alles kwijtraakt. Huh. Ja. En wat er dan ja. uh, uh, met je gebeurt als ja. mens. Ja. En ook over de liefde natuurlijk, over de pure liefde voor ja. Want je, je bent als, als uh, uh, Cordelia, je bent de enige die zegt... ja, ik, ik ga geen, geen valse uh, verhalen vertellen over hoe... hoe hoe zeer ik van jou, dan maar niet dat uh, een derde deel van het rijk van mijn vader. Uh, ja. ik, ik wil gewoon eerlijk zijn. Ja, ja ze, ze, ze heeft een enorm rechtvaardigheidsgevoel. Eh, eh, zorg dragen voor haar vader is het allerbelangrijkste. En het gaat haar inderdaad niet om, om, om uh, materiaal. materiaal. Dat land kan er eigenlijk gestolen worden. En zeker als het... Um, als ze het moet verkrijgen door te verklaren hoeveel ze van iemand houdt. Dat kan denk ik ook, je gevoelens omschrijven in woorden is het aller ingewikkeldste om te ja. doen. Ja. Daarom zijn de liedjes en de teksten die geschreven zijn altijd wel heel fijn. Dat andere mensen dat wel kunnen. Maar dat vind ik het mooie van de rol van Cordelia. Dat zij zegt, ik kan dat dus niet. En dat ga ik ook niet doen, pap. Jij weet wat we hebben en ja. Um, ja. ik doe dit niet. Nee. Heel mooi, heel ja. puur, heel open. Ja. ja, ja. ja. zeg even over. Uh, we hebben nog een minuut, dus niet heel erg lang. Okay. Uh, het het uh, toneel speelt. Uh, uh, jullie hebben.. Uh, Qua, qua subsidie ziet het er niet heel goed uit. Heeft dat nog invloed op, op je spelen, Daan? Ben je uh, daar niet mee bezig? Nee, nee, nee. Het is niet dat ik iedere avond opga en denk, er is geen subsidie. Maar het is natuurlijk ontzettend rottig ja. voor het toneelspeel dat het op, deze, op dit moment zo, zo is. Ja. En, en het is een dieptepunt in het uh, behoorlijk lange bestaan nu alweer van toneelspeel. Ja. En, uh, en het is echt ontzettend jammer uh, dat, dat het zo gegaan is. Maar ik merk aan iedereen binnen het toneelspeel dat er een enorme vechtlust is. En dat we het op een andere manier gaan rooien. Uh, zonder subsidie. Ja. Maar het toneel speelt blijft bestaan. Voor ja. Kareem? Ja, ik sluit me daar helemaal uh, bij aan. En zeker als je nu ook de reacties uit de zaal krijgt. Het publiek wat komt kijken wil ons gewoon blijven zien. En wil dat wij op deze manier die verhalen blijven vertellen. En ik voel bij iedereen van toneel speelt dat dat ook ja. gaat blijven gebeuren. Goed zo, ga zo door. Uh, King Leer, tot en met 9 september in de, in de Lamar. Daarna op tournee door het land tot half november. Het toneel speelt, gaat dat zien. Tot straks Nationaal van 4 uur bij het vervolg van Opium. Opium. Avro. Wacht, wacht nog even met die bijen. Ik moet mijn imkerpak nog aan. Welkom bij vroegere vogels. Wat een feest. Karin van den Boogaard. Kom ik terug bij de vogels? Gaan we lekker honing slingeren? Delen we groene rapportcijfers uit? Horen we steenuiltjes? We gaan op expeditie in Borneo. Onderzoeken we een tuinwachter. En komt Nico de Haan langs met mijn favoriete vogel? Kampioen Roodborst. Die kan wel 400, 500 soorten liedjes. Wat is die lief hè? Dat roodborst, hè? bedoel ik. Morgenochtend van 8 tot 10. Radio 1. Ah! Vroegere vogels. Het nieuws van alle kanten.